Ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZFM maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Freddy van met het NOS journaal. De Verenigde Staten kunnen onmogelijk alle problemen in de wereld in hun eentje oplossen. Daarom moeten alle wereldleiders zich samen inspannen om problemen en conflicten het hoofd te bieden. Dat zei president Obama in zijn eerste toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In zijn menenspeech toonde Obama zich bereid tot meer samenwerking dan zijn voorganger Bush... met zowel de VN als andere landen. Minister Hirsch vindt dat de politiek zich niet moet stellen boven de onafhankelijke rechtspraak. Hij zei dat in de Tweede Kamer in het debat over de ontsnapping van de vrouwenhandelaar Shaban Bey. Isbalin reageerde op een pleidooi van SP, PVV en Verdonk om rechters die grote fouten maken te ontslaan. Isbalin zei dat de politiek onafhankelijkheid van de rechter moet respecteren. De Europese Commissie heeft een voorstel gelanceerd voor een Europese toezichthouder voor de financiële markten. Die moet helpen voorkomen dat er opnieuw een kredietcrisis ontstaat. Het is een uitwerking van maatregelen waartoe de regeringsleiders in juni besloten. De Europese beurswaakhond kan geen sancties opleggen, maar moet banken en andere financiële instellingen waarschuwen als ze te veel risico's nemen. Bij de Opel-fabriek in Antwerpen hebben enkele duizenden Opel-werknemers actie gevoerd. Ook werknemers uit andere Europese landen deden eraan mee. De betogers zijn bang dat de nieuwe eigenaar, Magna, de fabriek in Antwerpen sluit. Deze maand werd Opel verkocht aan het Canadese Magna. Verwacht wordt dat zo'n 10.000 van de 50.000 Europese Opel-werknemers hun baan zullen verliezen. De marechaussee heeft vijf jongeren aangehouden die een vliegende Apache-helikopter met een laser zouden hebben beschenen. De Apache nam vanuit de luchtpeurlshoogte na een melding dat mensen in de buurt van de vliegbasis Eindhoven met laserpennen in de weer waren. Laserlicht werkt verblindend en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Het weer, zon en wolkenvelden en hier en daar wat regen. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Morgen droog, vrij zonnig en zacht.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 It's easy. easy, never in your wildest dreams Never get this feeling. Never in your wildest dream. Oh, no. Never in your wildest dream. Didn't ever feel this easy. Never in your wildest dream.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 Amen. Oh, Tot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 Dagen daarna met sms gevuld. heenbericht, bericht, terugbericht, geen bericht. Shit, de spanning aan het wachten op het geluid van de het zat snoer, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, me verre van het player. Dus speelde net op 7. Vroeg op mijn eerste date ergens in een pittoresk Café. Zo gezegd kwam ze rustig aan gewandelen. Een overduidelijk geval van elegantie.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 fantastisch toch en Nog meer jij is fantastisch toch. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort 106.9 FM I didn't hear what you were saying. I live on Sound system cause we're going to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 We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 Weet alle fangen vor Freude aan te wein. Wir grillen die Mamas, kochen und gesaufen stamps und feiern eine Woche.